Goedemorgen, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is al meer dan 5 miljoen euro opgehaald voor de hoogwaterproblemen in Limburg. Op de meeste plekken zakt het water weer en maken ze de schade op. In het noorden van Limburg bereikt de Maas waarschijnlijk later vandaag zijn hoogste punt. Bewoners van het dorpje Bergen zijn omgeven door water. De enige toegangsweg is ondergelopen, maar dat brengt ze daar niet in paniek. Het was zo duidelijk dat het meer was dat we afgesloten zouden worden... Dan dat we nou natte voeten zouden krijgen, zeg maar. Ja, als je hier gaat wonen moet je met dat water leven. En ja, je weet dat er altijd iets kan gebeuren. En je houdt dingen niet tegen. Die, de natuur kun je niet temmen. Het kabinet heeft de clubs en discotheken vorige maand opengegooid zonder het advies van een lab proef af te wachten. Dat meldt NRC. De clubs en discotheken gingen vorige maand na dik een jaar weer open. Maar moesten al snel weer op slot toen het aantal besmettingen flink toenam. In Roermond in Limburg is vanmorgen iemand om het leven gekomen bij een steekpartij. De traumahelikopter kwam nog die kant op, maar toen was het slachtoffer in het huis al overleden aan zijn verwondingen. Er is nog niemand opgepakt. En maximaal lenen bij duo, maar dat geldt niet gebruiken voor je studiefinanciering, maar voor een belegging. De AFM, die daar toezicht op houdt, waarschuwt vooral studenten, omdat zij geen vangnet hebben als het misgaat. Want de gevolgen kunnen groot zijn, zegt verslaggever Jeroen Schutteiser. Kun je de rekeningen niet meer betalen, heb je schulden, eh, omdat je zo uh, enthousiast was geworden over dat uh, beleggen, terwijl... Laten we eerlijk zijn, de meeste mensen daar niet echt veel verstand van hebben. En in het algemeen geldt toch wel de regel. Lenen om te beleggen, dat is niet echt slim. Nieuwe beleggers steken er gemiddeld 5000 euro in. Ook corona had invloed op de beleggingen. Mensen hielden meer tijd en geld over. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af in de ochtend. Later in de middag klaart het overal op. En het wordt tussen de 19 en 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 En hele goedemorgen luisteraars. Dit is weer Goedemorgen Zandvoort op zaterdag 17 juli 2021. En we zijn er weer met een zeer gevarieerd programma voor u. Allereerst ga ik u natuurlijk vertellen wie er allemaal dit programma hebben mogelijk gemaakt. De techniek wordt vandaag verzorgd door Pim Groof. De muziek en de jingles komen van Cor Draaier en Jelmer Koper. De redactie was zoals altijd in handen van Gert van Kuik. En ik mag de presentatie doen. Mijn naam is Roy Dongen. Het eerste uur van onze uitzending gaan we praten met verschillende gasten. We gaan praten over de toestand in de horeca... en dan waarschijnlijk met relatie tot het coronabeleid met Marcel Busker... de eigenaar van Strandtent Rabel. Daarna gaan we praten met André Kitana van Strandtent Noord tijdens de Pride. Daar gaat van alles gebeuren. En uiteraard voor zover dat mag. De volgende gast is gids bij het IVN. Dat is volgens mij het instituut voor natuurwetenschappen Zuid-Kennemerland. Uh, en dan gaan we praten met uh, Juno uh, Rouwenhorst. En in de tweede uur gaan we nog heel veel leuke dingen doen. We gaan praten met OBZ, we gaan over de burendag hebben... en over aankomend talent. En daar gaan we straks meer over praten. Nu heb ik aan de telefoon, als dus het goed is, Marcel Busker. Goedemorgen, inderdaad. Goedemorgen, Marcel. Nou, uh, alles goed met jou... Ja, mogen we mogen niet klagen. Het zonnetje schijnt, dus uh, ik had een mooie dag te wachten, zullen we denken. Ja, dat uh, denk ik ook. Ja. We <lacht> hebben elkaar gisteren ook gezien in, uh, in het uh, gemeente, onder het Raadhuisplein. Bij de, bij de opening, daar gebeuren toch nog een paar kleine dingen in Zandvoort. Uh, hoe is het met de horeca? Ja, um, we zijn open en daar uh, mogen we heel blij mee zijn, denk ik. Maar uh, de manier waarop uh, is natuurlijk voor niet iedereen uh, super uh, te noemen. Ik bedoel, cafés gaan natuurlijk weer om twaalf uur moeten sluiten. Ja, en dat is natuurlijk een enorme domper. Ik bedoel, en niet alleen het financiële verhaal begint zo langzamerhand echt al vorm aan te nemen. Maar het is ook mentaal. Iedere keer krijgen we natuurlijk weer te horen van uh, verruimingen toch niet, uh, verruimingen toch wel. En, weet je, het gaat steeds meer doen met je. Ik bedoel, uh, en dat denk ik dat voor, uh, namens alle ondernemers wel kan spreken daarover van... Ja, tuurlijk, je wordt financieel wel gecompenseerd, maar het is nu wel de tijd dat wij in principe nu onze buffer moeten opbouwen voor de, voor de wintermaanden, zeg maar. Ja. Want ja, nu de toeristen hier zijn, nou ja, met code rood uh, voor heel Europa is dat niet zo'n mooi vooruitzicht natuurlijk. Dus de Duitsers uh, zullen ook zo meteen, uh, wat je hoort in de hotels, uh, annuleringen vliegen om de oren. Dus uh, ja, de hotels nemen de Duitsers af. Nou, en dat merk je gewoon ook weer terug in het dorp zo Oh, dat is wel heel vervelend. Ja, gisteren ik gelukkig nog een paar Duitse mensen... die radeloos in mij vroegen van... waar kunnen we nog een plekje vinden? Want we kunnen helemaal niks vinden voor een, een normale prijs. Maar dat, uh, je verwacht dat dat minder gaat worden. Ja, de, ik sprak van de week een grote hotelhouder hier in Zandvoort. En die zegt ook al van... Ja, de annuleringen nemen uh, hand over hand steeds toe. Ja. En dat geldt niet alleen in de, in de hotels natuurlijk. Maar ja, wat je zegt... Uh, nou, jullie zijn druk bezig met het organiseren voor de pride. Maar ook daarvoor geldt natuurlijk allemaal onder strikte maatregelen. Ja. Ja, en daar hebben bijvoorbeeld de strandpachterjons, hebben daar ook weer gewoon keihard mee te maken. Dan zal de sluitingstijd van de horeca 12 uur voor hun niet zoveel uitmaken. Omdat ze natuurlijk normaal gesproken ook om 12 uur dicht gaan. Alleen als jij twee uh, stempartijen geboekt hebt staan, ja, dat wordt nu allemaal geannuleerd, want je moet toch weer die anderhalve meter dan moet je gewoon echt strikt handhaven. Je hebt toch wat te maken met het feit dat je geen live muziek mag doen. Dus ja, wat is een feest zonder een, een DJ of zonder een beentje? Een ik bedoel, dus dat wordt ja. allemaal geannuleerd. Dus ja, dat zijn enorme bedragen en uh, partijen waar je over praat Dus dat is gewoon, ja, vreselijk. Dat blijft me inderdaad. En heb je ook het gevoel dat het, uh, <kijst> hadden we het gisteren heel even over, dat het publiek ook uh, uh, moe is van uh, dit beleid en het uh, gejojo? Dat het geduld bij de mensen ook weggaat? Ja, natuurlijk. En dat merk je ook wel gewoon. Ik bedoel, als je uh, alle respect voor hoor, maar iedereen die gevaccineerd is nu, die denkt van nou uh, ja, ik ben gevaccineerd, dus wat kan er gebeuren? Ja, wij hebben gewoon nog steeds met, met regels te maken. En dat wordt wel steeds moeilijker ook om dat aan je gasten uit te leggen. En soms denk je ook van, nou ja, laten ook maar. Want ja, als er een groep ouderen binnenkomt en die willen gewoon met z'n achter bij elkaar zitten en uh, ja, maar we zitten uh, in een tehuis zitten of we komen hier met het busje naartoe en uh, noem maar op uh, zitten we ook allemaal bij elkaar. En dan moeten wij eens toch weer gaan handhaven nee, je moet, moet eigenlijk ze zijn geen ene huishouden, dus je zal twee om twee moeten gaan zitten. Ja, dat is gewoon niet meer te doen. Dus, en ik denk ook dat dat de reden is geweest, dat de overheid wel de keuze heeft gemaakt om gewoon ruim te gaan verzoepelen. Ja, met alle gevolgen van die, met de besmettingen nu om torenhoog uh, toren hoog liggen. Alleen het vreemde is, voorheen werd er niet zozeer naar de besmettingen gekeken, maar naar de ziekenhuisopnames. En tot nu toe is dat allemaal uh, redelijk uh, stabiel. Dus ja, waar de paniek, paniek echt vandaan komt, dat is gewoon echt wel, uh, ja, ook niet meer te begrijpen, denk ik. Nee, ik denk dat het zelfs moeilijker is om uit te leggen aan mensen. Uh, en om daar een draagvlak te creëren. In het begin begreep iedereen het natuurlijk. Je wil jezelf niet ziek worden, maar je wil anderen niet ziek maken. Uh, en je ziet nu dat de mensen waarvoor we het eerst deden... Uh, de ouderen met name uh, zeggen van... ja, maar luister, ik, uh, ik moet gewoon uh, op het terras kunnen zitten. Of ik wil gewoon mijn boodschappen kunnen doen. Ik wil uh, bij elkaar kunnen komen. Uh, en dat het dus steeds moeilijker wordt om te, mensen uit te leggen... waarom iets niet wel mag of niet of wel mag. Ja, en dat is het ook gewoon. En ik bedoel, de regels die wij nu weer opgelegd kregen. Ja, het is gewoon heel zuur. Weet je, je wij we moeten het nu gewoon doen. Klaar. En dat is in deze periode uh, voor ons essentieel van belang. Ja, en als dan inderdaad de Duitsers zometeen wat af laten haken... En dan hebben wij misschien nog kans dat we zometeen weer niet naar het buitenland mogen. Dus dat compenseert dan mee En dan gaat de Nederlander toch in Nederland weer blijven. En dan zal het zich verplaatsen. Dus dan krijgen we wel weer andere mensen hier in het dorp. Ik bedoel, wat dat betreft zitten we natuurlijk nog steeds in een goede hoek. Hè. Laten we wel wezen, want we hebben natuurlijk een supermooi ja. strand. Het trekt mensen, de duinen, alles bij elkaar. Het dorp, het is gewoon een mooie plek waar we zitten. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor Stantwoord, maar het geldt aan de hele kust. Dus wat dat betreft... Komen wij er misschien nog redelijk oké vanaf. Maar als je, ik bedoel, in Amsterdam zit met en gebaseerd bent op de zaken, maar ik met je hotel, uh, nou, het leven is gewoon allemaal niet te overzien nog. Nee, dat is dus voor de horeca geteet. is dit gewoon echt nog wel uh, een dingetje. En we zijn er voorlopig natuurlijk nog niet, want we krijgen natuurlijk de herfst. Die komt straks nog. En ja, dus, daar verwachten ze natuurlijk ook nog wel het een en ander van. En dat we hier nooit meer vanaf komen. begint geloof ik ook, iedereen zich steeds meer uh, wel te beseffen. Dat dit. <lacht> Hoe het ook is, of het er gewoon griepje gaat worden. of dat het iedere jaar een vaccinatie gaat worden. Maar, maar zullen we zullen hier wel mee te maken blijven houden. Ja, maar mee te maken blijven houden betekent uh, waarschijnlijk ook van. we zullen ermee moeten leren leven. en niet steeds opnieuw de samenleving half op slot of op slot zetten. Voor nee, ons betreft zeker niet. Meer, want dan worden we worden gewoon echt nee, Maar dat zeg ik. Je, ik kan me nog heel goed herinneren. Natuurlijk, de eerste keer was het heel uh, destreus allemaal. en binnen een half uur moest de hele horeca dicht. Maar op een gegeven moment, tweede lockdown ook. We zouden 15 december zouden we weer open gaan En dat werd ineens 21 april. Uiteindelijk werd het 28 april. En dan denk je wel van, joh, we zijn er vanaf. af. Ja, en dan nu, deze regels weer. Weet je, je krijgt gewoon iedere keer keihard die deksel op je neus. En het wordt gewoon, mentaal wordt het gewoon ook heel vermoeiend om... Ja, maar ook je personeel. Uh, je hebt net alles op de rit dat we weer open mogen. Je haalt je mensen in huis. Zeker voor de dancing's en de discotheken. Die mogen dan eindelijk weer een keertje doen wat we... Uh, Horen te doen. Ja, het is één weekend open geweest en ze kunnen weer dicht. Maar je hebt wel alles op de rit gezet. Je hebt je inkopen gedaan, je hebt je personeel weer op de rit. Je, je wilde weer tegenaan. Ja, je mag één weekend draaien en je krijgt gewoon weer... De deuren gaan gewoon weer op slot. Ja, dat is gewoon niet te verkroppen. Ja, ik begrijp dat helemaal. En uh, ik denk dat de hele samenleving uh, hierbij worstelt. Um, en dan krijgen we 13 augustus weer een persconferentie. Ja, ik, ben, ik hoop één ding en dat is uh, dat de ziekenhuisopnames... en natuurlijk praat je dan ook over de gezondheid van mensen... want dat er besmettingen zijn, nou, dat is heel vervelend. En dat er zoveel zijn, is, uh, ik ben natuurlijk geen virologe... dus ik praat alleen maar even in ons straatje als ik hoop dat het gaat. Maar dat, in ieder geval de besmettingen, als die er wel zijn, prima. Maar als we daar een snotneus en, uh, en een keer een niche aan overhouden... en dat is het, prima. Maar zolang de ziekenhuisopnames maar laag blijven... Ja, dan zie ik het wel positief tegemoet dat we 13 augustus in ieder geval weer verruimingen krijgen... en dat de kroegen wel weer open mogen. Ondertussen zijn we natuurlijk weer, wat is het, een maand verder. Bijna een maand verder. Dus er is nog meer uh, uh, gevaccineerd, zullen we ja. zeggen. Dus de jeugd wordt ook langzamerhand meer gevaccineerd. Dus uiteindelijk zijn we daar ook weer een stap verder mee. En dan, ja, als de besmettingen hoog zijn, maar de ziekenhuisopnames laag zijn... ja, gooi je in godsnaam weer een beetje de vrijheid erin en laten we gewoon... Uh, ja, we hebben nog een evenementje geloof ik staan. Uh, ergens in september gebeurt er wat. Ja, ja, de ja, en... Hoe gaan jullie daarmee om uh, met, uh, in, in deze situatie, als het uh, zo is als nu? Uh, uh, ja, wij zijn gewoon nog van mening dat we in zover de volle bak. Ja, er zijn natuurlijk al heel veel dingen zijn er geschrapt. Laten we dat de podia's ja. mogen sowieso al niet meer doorgaan en misschien dat het nog iets verruimd kan worden straks. En blijkt dat we toch wel iets met muziek mogen doen op het terras. Ja, dan, dan zullen we natuurlijk dat keihard aanpakken om er uh, nog een mooi feest van te gaan maken. Ja, daarin liggen we natuurlijk ook om behoorlijk onder uh, aan banden. Dus in hoeverre we daar de ruimte in krijgen. Maar ja, de wil is er in ieder geval om ja, daar een heel groot feest van te maken. In ieder geval zo groot mogelijk. Want dat het moest toch wel het, uh, het kerstje op de taart, eigenlijk zou, het, zou het, het blikkers op de taart moeten zijn aan het einde van het seizoen. Maar uh, nou, ik denk als we er nog een kerst aan overhouden, dan is dat uh, in ieder geval leuk. Dat is een mooie beeldspraak, want ja, het is natuurlijk best wel heel spannend. Uh, dus we hebben eindelijk dan de Grand Prix in Zandvoort. Uh, als ja. dat een anderhalve meter uh, gehandhaagd moet worden, dan zelfs al mag je een muziekje maken, dan nog kun je eigenlijk niet helemaal geen mensen aan op de terrassen en dergelijke. Nee, want ook uh, de verruiming van de terrassen, die loopt tot en met uh, het weekend van 26 augustus ongeveer. Dus dan moeten wij onze terrassen ook in principe weer kleiner maken. Ook vanwege het publiek wat er natuurlijk met de Formule 1 eventueel door het dorp zou lopen. En als dat een grote stromen mensen zijn, dan moet er daar weer ruimte voor gegeven worden. Het ja, zou natuurlijk heel zuur zijn als wij die meter of die anderhalve meter wel je aan moeten houden op je terras, maar we de terrassen niet groter kunnen maken, ja dan is het gewoon eigenlijk, uh, nou, dan blijft er misschien nog een kersenpit over, maar veel meer dan dat zal het niet worden. En zeker als je binnen ook nog je mensen op anderhalve meter moet houden, ja, dan, wordt het gewoon heel, dan wordt het gewoon een zure, pit, uh, een zure kers eigenlijk. En ja. Het belangrijkste is natuurlijk wel, hè, laten we één ding niet vergeten, we krijgen dit feestje wel aangeboden namens het Scri, en die hebben er nog veel meer voor gedaan dan het, dat wij hoeven te doen. Dus als het in mijn ogen het belangrijkste is dat de race doorgaat en dat daar een heel mooi plaatje, een marketingplaatje vanuit Zandvoort de wereld ingestuurd wordt en dat daar gewoon die oranje zee gewoon los kan gaan en dat we dat naar buiten sturen en daar gewoon honderdduizend man per, per race dag gewoon uh, hebben zitten en ja dat, dat kan makkelijker omdat dat omhekt is. Dus je kan daar met uh, negatieve testen kan je naar binnen met uh, vaccinatiebewijs kan je daar naar binnen. En het is natuurlijk allemaal buiten, nou ja, naar binnen, je blijft wel buiten, maar ja. het is natuurlijk een buitenlocatie. Dus ik denk, dat is het meest belangrijke dat dat doorgaat met 100.000 man. En dan zien we vanzelf wel hoe het feestje hier gaat lopen. Ik denk dat, uh... En natuurlijk zo zullen wij als horeca in Zandvoort daar uh, achter staan om er een mooi feestje van te maken met ja. de middelen die we hebben. Maar als we event krijgen met 100.000 man uh, met testen, dan, uh, dan moet er wel een verruiming zijn, want op dit moment zou dat gewoon niet mogen. Nee, erom. Nou, in zoverre nou, binnen de horeca wordt het testen niet toegestaan en, uh, en uh, ja met die festivals is het natuurlijk allemaal weer uh, geskipt inderdaad. Dus daar moet wel wat veranderen. Maar uh, ja in principe dus, uh, wat ik begreep had ID&T had al een uh, kort geding tegen de staat aangespannen en die hebben dat opgegeven en die zitten nu om de tafel met de staat om het toch weer op een goede manier. Uh, ...los te maken, maar dan praat je wel met name weer eerst even over de buitenlocaties... ...laten we in godsnaam hopen dat het, uh, dat het inderdaad los, los kan. En dan, ja, binnen blijft gewoon nog even een dingetje. Ja. Maar, uh, we zullen, ja, ik, ik weet het ook niet. We moeten blijven hopen, denk ik. ik denk dat het enige... We zijn er in ieder geval weer allemaal aan toe, dat is ik, wat zeker is. We zijn er allemaal aan toe, en ik denk dat... Ja. Het, uh, ...misschien moeten we maar eens een, een petitie starten. Er zijn zoveel petities voor van alles en nog wat. Misschien moeten we gewoon eens een keer een petitie starten van... geef ons, laat uh, de, de laten horeca open blijven. En laat mensen ook bewust zijn, uh, uh, zelf. Dat is misschien een eigen risico. Als ze zeggen, ik zit in de risicogroep, ik voel mij niet veilig bij. Je hoeft natuurlijk niet in een restaurant te gaan zitten. Nee, absoluut niet. En dat, dat merk je. Tenminste, dat kan puur alleen over mezelf. En ik sprak van de week een uh, van de brandmanager van een strandafioen... En daar ook over gehad van, uh, hoe zit bij jullie? Bij mij komen nog, de mensen hebben wel wat moeite en dat merk je gewoon om binnen te gaan zitten. En dat, dat, dat, is ook, als het buiten kan, ja, waarom doe je het niet buiten? Dus op het terras is prima. Maar de mensen, je merkt gewoon aan de reactie van mensen dat we er toch wel wat moeite mee hebben. Ik denk misschien bij ons aan de zaak. Maar het schijnt ook af op andere locaties te zijn, inderdaad. En natuurlijk naarmate de avond voordat het buiten wat frisser wordt, zullen mensen misschien wel wat en zeker. Met het, met het stappen en de, is het natuurlijk altijd binnen weer gezelliger, maar je merkt wel dat er gewoon nog wel veel buiten gezeten wordt en dat, dat is ook logisch, maar inderdaad wat jij zegt, je hoeft niet, als je niet wil en je, je niet veilig voelt, dan hoeft je niet naar de horeca te gaan, maar geef dan wel de mensen de gelegenheid die het wel willen en wel uh, prijs opstellen. Ja. Nou, dat is een mooi uh, laatste woord. Uh, we gaan uh, op deze prachtige dag hopen dat alles uh, zo prachtig blijft en dat het alleen maar verruimen gaat. <laughs> en dankjewel voor, uh, voor je bijdrage. Graag gedaan. Succes, succes Marcel. Succes met je uitzending. Dankjewel. En uh, bedankt voor de, de uitnodiging. Graag gedaan.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 Dit was Smith Burrows met het nummer Parliament Hill. We gaan, uh, zodra uh, Roy weer terug is... gaan we met uh, André na praten over Strand Noord tijdens de Pride. Daar gaat volgens mij een hele hoop gebeuren... maar uh, daar gaat uh, Roy alles uh, van vertellen. Hij komt hier binnen, dus hij is er weer. Dus uh, ik geef hier gauw het woord aan Roy. Goedemorgen. Als goed, het goed zit met allemaal? Wat zeg je? je zit met allemaal? Gaat het goed? Ja, het gaat hartstikke goed. En wat fijn dat je in de uitzending bent. Ja, goed zo. Ja, wij... ik ben Kitana. Ja. En uh, wij hebben een plan om... Uh, beachvolleybal in de Strand Noord 26 organiseren. En wij hebben ook een plan voor een drag dinner met... Some... Fantastisch drag queen van de cast of a drag race Holland. Wauw, dat klinkt heel erg spannend, maar laten we beginnen bij het beginnen. Um, ja. Strand Noord. Introduceer dan even Strand Noord. Want Strand Noord is natuurlijk enige tijd in andere handen. En er is een, uh, die, jij doet daar iets. Wat vertel? Ja, Strand Noord is een gezellig restaurant met lekkere eten, lekkere drinken. En natuurlijk, wij zijn een gezellig plek. Ja. We embrace de. Diversity. Um, wij zijn hier in de Strand de 26 uh, en well, wij zijn open van 10 tot 8 avond. Zo so, is helemaal welkom. Jullie zijn open van 10 uur tot 8 uur avond? Ja. Dus yeah. jullie gaan redelijk vroeg dicht eigenlijk? Voor <laughs> ja. een yeah. strandtent. Ja, de meeste strandplaatsen zijn toch open tot de, bijna 12 uur? Ja, uh, no no normaal, uh, normaal als, uh, als de keuken is open tot 8, uh, maar natuurlijk als het druk is, dan, dan we kunnen we tot 9 uh, of 10 oh. of 11. De, de mensen zijn de baas of so. ja. de, de, keuken, de keuken is open tot 8, maar je, als je, mensen kunnen langer blijven zitten. Natuurlijk, als, als de mensen zijn hier gezellig en willen blijven zitten, <laughs> zodat we gaan door. Oké, okay, dat klinkt heel erg interessant. En nu gaan jullie ook uh, beachvolleybal organiseren? En dat um, in het kader van de Pride? Ja, we hebben een hebben support van NETSO, dat is een uh, Amsterdamse team is uh, is een homo team, plus team, yeah. dat ze spelen ook 25 jaar en ze uh, spelen ook officieel uh, toernooi in, in in Nederland en ik ik ben een speler van net van team 1. Oh, ik heb hier gewoon echt een, een professionele volleybalspeler aan de telefoon. Ja, ik heb gespeeld vier jaar. <laughs> ik heb gespeeld in, uh, in de Keistat en ik heb ook gespeeld in de Arbor Rotterdam. Zo, so ik was vier jaar in de professioneel, natuurlijk ook in Brazilië en uh, andere landen, maar ook in Nederland voor vier jaar. Oh, dat klinkt heel erg uh, goed. Dus dat, dat wordt nog een, uh, een, een spannende wedstrijd. Maar dan mogen natuurlijk niet zo heel veel mensen tegelijk komen kijken. Ja, nee, nee, ja. nee, nu, nu, nu gaat geen toernooi. Maar ja. in, in, in de beach, wij kunnen natuurlijk, omdat het is twee tegen twee, dus so ja. geen probleem. Mensen kunnen gewoon samen spelen. Ja, wij, en... hebben, wij hebben een kleine toernooi, dat is de uh, ja. queen of the beach, maar wij hebben ook uh, open uh, veld voor de hele mensen, voor het publiek. Gezelligheid van uh, 12 tot vijf. Uh, uh, om te volleyballen? Ja. Oké. Okay. En mensen kunnen zich dan opgeven bij jullie, als ze willen volleyballen? Sorry? Kunnen mensen zich opgeven bij Strand Noord, als ze zeggen, hé, hey, ik wil meedoen met volleyballen, of kunnen Natuurlijk. ze gewoon de komen? De, de mensen kunnen de, de mensen hier lopen en wow. hebben een lekkere drinken, lekkere lekkere volleyballetje, is geen probleem. Kan ook, uh, stuur maar een briefje in, de, in mijn telefoonnummer, in mijn WhatsApp, of ook in de telefoonnummer van de Strand Noord, kan ook. Oké, okay. nou dan gaan we zo meteen dan gaan we jou vragen om je nummer nog even te halen. En dan een ander is, je zegt: uh, er is ook een drag queen dinner. Ja, yeah, dat is de fantastische moment van de van de avond. Yeah. Ja, en vertel, uh, die twee queen dinner, die komen dan allemaal in bikini en badpak of tent uh, of, slippers. Op of, <laughs> <laughs> of het strand is, toch? Uh, yeah. oh, in paillettes en in kleur is en glitters en alles het katen. Oh, moeten we met het mooie weer moeten ze zich helemaal opkleden, aankleden. Als de mensen wil. De mensen wil. Als ze En kleden. En kleden. Allemaal goed. Wauw. Belangrijk bij de avond is. Jij moet fabeloos zijn. Zo is geen probleem. We embrace alles. En het bezoek. Hoe het moet het bezoek. Uh, <laughs> mogen die zich ook netjes aankleden. Of mogen die in een zwembroek en slippers. Nee, nee, nee, nee. Uh, wij, hebben, wij hebben geen code voor kleding. De, okay. mensen, de mensen komen. Uh, be yourself. weten, be yourself ja. with pride, met trots. Met trots, ja. weten? Het, uh, het is wel een diner in, uh, in corona tijdens. Dus mensen moeten wel tijdens het diner op hun stoel blijven zitten. En niet zomaar door de zaal gaan rennen. Natuurlijk. Met, ja. de, met de hele uh, zorg, met de hele zo geen problemen. Wij hebben alles georganiseerd. Jullie hebben alles helemaal voorbereid op uh, de dingen die hier gaan gebeuren, of, of, of dat, wat er zou kunnen gebeuren. Ja, de mensen moeten blijven zitten natuurlijk. En dan hebben wij vier drags: ik en nog drie fantastische drags van de casting van Drag Race Holland. Dat is Megan Schoombrood, Sedersin en Perry Pampan. Aha. Ja, wij hebben performance, wij hebben een beetje wedstrijd tegen de drags, wij hebben drag bingo met een fantastische prijs, gelden uh, en nog meer. Wauw, <laughs> wow, dit klinkt als een, een hele spannende, uh, een hele leuke avond. Uh, en is dat zeker in deze tijd met al die beperkingen? Ja, yeah. en uh, het prijs voor de diner als also de mensen die een ticket voor de diner yeah. De prijs is 45 uh, euro, maar het is allemaal in de the packet: de diner, de dessert, de drinkjes, de kartjes voor de bingo, de show en alles. Maar als de mensen geen ticket kopen, yeah. natuurlijk kun jij komen en dan heb je het menu en het uh, is open voor alles. Ja, yeah, ja. Yeah, als jij wil gewoon een koffie met vodka kan ook. Hè? <laughs> koffie met vodka? <laughs> koffie zonder vodka kan niet, maar met vodka, ja, dat klopt. Ah, ik heb nog nooit <laughs> geweten dat dat niet kon. Maar uh, vertel, uh, voor 45 euro zit gewoon een compleet diner en onbeperkt drinken? Natuurlijk heb je de drinkers, de diner, de dessert en natuurlijk heb je ook de drugs. Je ah. kan ook de drags ophalen. Oh, je kan ook de drags nog naar huis nemen. Dat was wel een hele spannende avond daar op stad. Ja, ja, toch? Ja, ja. Nou, ik, ik moet maar even kijken of ik nog een plekje heb in mijn woonkamer, slaapkamer. Um, ja. Het klinkt, het klinkt heel erg boeiend. Um, waar, hoe kunnen mensen opgeven als ze mee willen doen met ons, de, de beachvolleybal... Of als ze willen reserveren? Of als ze misschien nog iets meer willen weten? Voor uh, de volleyball wij hebben de mensen kunnen mijn telefoon uh, een briefje sturen voor uh, WhatsApp of of bellen. Ja. Uh, we hebben een uh, we hebben kleine toernooi als de mensen veel een um, wedstrijd te doen omdat sommige mensen veel vinden lekker een beetje wedstrijden en um, competitie met elkaar. Maar wij hebben ook de de de voor de publiek Dus so voor 5 uur. Uh, vanaf 12 tot 5 is open 2-5 is open for the public and yeah. the okay. other 2-5 is for a kleine competitie okay. als de mensen gewoon de competitie doen, dan is de 3 euro, zodat so we hebben een competitie met uh, met een beetje een beetje, hoe, hoe kan zeggen? Um, een beetje snacks een beetje drinken en natuurlijk yeah. some prizes for the winner For the queen of the Beach. Oké, okay, dus het is 30 euro als je in de competitie meedoet... en 5 euro als je gewoon op het veld wil meedoen. Ja, die uh, uh, uh, uh, andere is open voor het publiek, so dus dan moet je niet betalen. Dan okay. hoef je helemaal niet te betalen zelfs. Nou, nee, dan is het kom, gezellig, doe het team en dan is spelen en dat is het. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Um, en het telefoonnummer, waar ze daar naartoe kunnen appen? Het is makkelijkste is appen natuurlijk en eventueel bellen als het niet anders kan. Ja, de telefoonnummer, als de mensen veel WhatsApp, ja. is 0633 ja. 018 397. Ah, Oké, okay. dan gaan we nog één keer halen voor de luisteraars. Pakt u uw pen en papier of pakt u uw telefoon en slaat u meteen op André Kitana in uw telefoon. Strand Noord. Het is 0633 018 397. Ja. So, ik, ik, moet, ik moet zeggen, een groot bedenk voor jullie, voor, voor, voor de Strand Nord, voor de Kittelisers production. En ook voor de Pride and Sport. Dat supporten de sportieve mensen in het hele wereld. De gay community in de sport. En ja, is... bedenk voor jullie natuurlijk. Dank u wel, is gezellig. Too spannend. Ja, wij vinden het ook heel erg spannend. Uh, misschien moeten we maar een keer een live uitzending komen maken bij Stel Doort voor de radio. <laughs> Ja, nee, natuurlijk. En ik wacht voor jullie hier voor het drinken, voor een koffie met vodka. Oké. Okay. Nou, dat is een uitnodiging die ik natuurlijk niet af kan slaan. Alleen maar omdat ik uh, om het, om het nog nooit gedronken heb. Dat lijkt me heel erg spannend. Nou, goed zo. Ik wens jullie heel veel succes uh, tijdens deze Pride. En ik ga er uh, vanuit, en dan praat ik stiekem ook eventjes natuurlijk als voorzitter van Stichting Pride at the Beach, dat jullie uh, volgend jaar weer uh, heel groots mee gaan doen. Dat is goed. En wij gaan een lekkere, eng lekkere ding doen. Voor jullie van de radio, als jullie misschien een prijs doen voor, voor de mensen dat luisteren. So, ik geef twee tickets voor jullie voor de, voor de diner. Nou, dat is heel leuk. En die kunnen mensen dan winnen? Ja, so jullie bellen mij en wij zeggen zijn, wij zijn voor de radio. En dat is de twee namen voor de mensen dat luisteren naar de radio. So dat is de twee mensen dat gaan voor de diner. Maar jullie moeten kiezen, oké? Okay? Dus so de hele dag. Ja. En dan ja, jullie moeten kiezen wie... Kom voor de diner met ons. Nou, dat is hartstikke leuk. Ik denk dat onze collega's misschien van Rainbow Radio Zandvoort... Uh, wel een leuke uitzending kunnen maken om ze de tickets te kunnen laten winnen. We gaan daar zeker That's voor true. zorgen. En we vinden het een ontzettend leuk uh, en ontzettend lief aanbod uh, van jullie. Absoluut. Oké, okay, dankjewel. Uh, dat diner is, op, is natuurlijk ook nog even belangrijk op welke dag. Want dat weet natuurlijk nog niet iedereen. Ja, het is 4 augustus yeah. en de diner begint uh, 6 avond... Op zes ja. en avond. Oké, okay. en dezelfde middag is de volleybal. Ja, yes. de hele dag is de volleybal, zodat so wij hebben even pauze of een uurtje. Ja. Uh, omdat ik ga ook in drag spelen, zodat so ik moet een beetje, <laughs> een beetje douchen and en dan andere kleding maken. And en dan kan ik de mensen lekker hosten voor de diner. En de the diner begint um, zes op avond. Ja, en uh, je, je doet dus niet volleybal en drag, begrijp ik, hè? Ja, ik ga door Dragon Volleyball. Natuurlijk, ik ben de, ik ben de, beach, de queen bitch van de, van wow. de Volleyball. <laughs> dan ben ik wel heel erg benieuwd. Want ik heb de foto's op Instagram bekeken. Ik denk, nou, is twee je... meter af, dama. Ik Ho ben twee meter. Ja, daarom. Want hoe kun je daar dan mee volleyballen? <laughs> ik, ben, uh, ik ben razend benieuwd. Het wordt een interessante bijeenkomst. Oké. Okay. Zo so veel... kom te kijken deze spelen. Ik kom kijken en ik wens je heel veel succes bij de voorbereiding. <laughs> ja, dank u wel. Succes. Hartelijk bedankt. bedankt. Doei. Bye. Bye. was een kawalen met Pure Desire. Dat had vast te maken met uh, het vorige thema. Uh, alle leuke dingen die we kunnen doen bij Strand Noord op het strand. Als het goed is heb ik nu aan de telefoon uh, Juno Rouwenhorst. Goedemorgen, dat klopt. Goedemorgen, nou, ik ben Goedemorgen. blij dat dat in ieder geval klopt. Um, en allemaal interessant nieuws. Ten eerste ben jij pas benoemd tot gids bij uh, IVN. Dat klopt ook. Samen met, uh, met uh, ja, 20 andere uh, kerstverse gidsen. Kerstverse gidsen? We allemaal, uh, ja, <laughs> we allemaal, uh, ja, we hebben allemaal de IPN uh, natuurgidsopleiding uh, doorlopen. Ja. Uh, en dat is natuurlijk wel allemaal een beetje anders gelopen dan verwacht vanwege uh, corona. Ja, nou, voordat we daarover gaan praten, wat, het, wat, uh, wat jullie gaan doen. Eerst eens even, want ik denk dat heel veel luisteraars niet eens weten wat IVN is. Ik moest het zelf ook even opzoeken toen ik het voor het eerst zag. Ja, dus IVN, dat is het Instituut voor uh, natuureducatie. Ja. En, um, en dat is een uh, landelijke organisatie. Uh, maar die heeft ook uh, provinciale en regionale afdelingen. En, um, en ik ben onderdeel van. Uh, van de regio zuid Ja. Dus IPN uh, Zuid-Kinnemmerland. En, en dan hebben ze daar gidsen... en die gaan uh, met mensen wandelen... maar die gaan waarschijnlijk dan ook iets leerzaams vertellen. Ja, dus um, uh, we hebben allerlei uh, soorten werkgroepen. En de gidsen, inderdaad, via, ja, die, die organiseren excursies... Uh, daar kan je gratis uh, mee. Um, en dat gaat over allerlei onderwerpen... Um, dus ja, het is ja, ook heel laagdrempelig. Ja. En het is gewoon super interessant en leuk om mee te, uh, ja, om mee te lopen. En ook heel leuk als gids om het te doen. Oké, okay. en uh, vertel nou eens hoe... hoe, hoe jij klinkt nog uh, jong, als ik het zo mag zeggen. Uh, <lacht> hoe nou, besluit je nou zomaar om gids te worden uh, bij natuureducatie? Ik heb er al even van nagedacht. Nou ja, ik, uh, ik heb een achtergrond in biologie... Ah. Um, maar uh, in mijn uh, dagelijkse werkzaamheden was ik, uh, ja, ben ik helaas uh, meer de ja eigenlijk een beetje uit de natuurkant gewonnen. Ja. ik wilde daar heel graag uh, weer wat meer mee doen. Um, en daarbij kwam ook dat ik uh, eigenlijk uh, pas net in Haarlem woonde. En ik wilde ook meer leren over de omgeving. Uh, ja, en toen dacht ik van uh, ja, dus ik wil gewoon meer weer met natuur doen en met uh, gelijkgestemde mensen omgaan. Uh, en meer leren. Uh, en, en dan ook nog bijdragen aan de natuur-educatie. Want ik wil die kennis gewoon heel graag delen en dat is mijn passie. Uh, ja. ja, dat is dus heel leuk. Ja, je moet het heel erg leuk vinden. Je hebt dan meteen maar een opleiding gedaan om niet alleen maar zelf te gaan wandelen, maar gewoon om andere mensen daar weer wat over te leren. Dat klopt. En dat is dus, um, ja, dus uh, die hele groep. Uh, Nieuwe ja. ja, iedereen heeft de met de natuur. En, en dat dus wil graag uh, delen. Nou hadden wij een tijdje terug. Iemand uh, over duinwandelingen in uitzending. Uh, en als ik dan denk aan wandelen. Ik heb zelf, uh, ben zelf ondanks in Limburg geweest, hiken. Uh, uh, is het een hele zware fysieke opgave? Zijn die wandelingen uren? Of zijn ze uh, maar een, een uurtje of twee uurtjes? Wat, wat moet ik me erbij voorstellen? Nou, dat is heel verschillend. Oh. Um, en het is overigens over, niet alleen wandelingen. Er, er zijn ook uh, fietsexcursies. Uh, en er zijn ook fietsexcursies waar je dan soms ook kleine wandelingetjes uh, maakt. Um, en ja, voor sommige excursies hoef je niet eens uh, echt te wandelen. Want er zijn bijvoorbeeld ook uh, er zijn heel veel activiteiten voor kinderen. Um, bijvoorbeeld bij Zandvoort in de Vloed, uh, is er normaal uh, ook een uh, één of twee keer per jaar een standdag waar ze ja, gaan vissen. Dus dan uh, ja, ga je daar met kinderen vissen en dan uh, kijken wat je allemaal vangt. Ja, ja. En zo zijn er ook uh, bodem, of, uh, sorry, water, ook, er zijn ook bodems die we dagen, maar op uh, de slootjesdagen, daar vang je dus ook uurtjes uit de sloot uh, te bekijken wat, wat, ja, wat er allemaal is ja. wat er leeft, uh, waar je normaal bij stilstaat. Maar die, die uit de sloot komen kun je meestal niet opeten. Maar die je op het strand vangt, die kun je nog uh, in, in het pan laten vallen. Dat, uh, dat, ja, dat klopt, maar over in principe oh, wordt alles teruggegooid. Oh, die wordt alles teruggegooid. Nou, dat ga ik mezelf niet opgeven. Ik ga natuurlijk de scholletjes niet teruggooien in de zee. Die moet, moet lekker in de roomboot gebakken worden, denk ik dan. Zeker, nou, zo'n een lange wandeling. Dus, dus, ja. ja, en dat gaat voor om kinderen dan in de. Oh, en mag ik überhaupt niet nemen. Maar, maar er zijn dus voor, voor, voor allerlei uh, voor allerlei doelgroepen zijn er um, activiteiten. Ja. Uh, en die, kun je, ja, die kunnen we nu kun allemaal vinden op, um, ja, op de website van IPN zijn verschillende Oké. Maar wat er, ook, wat er ook is en dat is eigenlijk een, een um, ja dat is, is nog steeds in ontwikkeling of er komen steeds meer excursies bij moet ik zeggen, maar er is een IPN routes app en um, en daar dan loop je dus niet mee met een gids, maar dan heb je wel um, excursies die door gidsen ontwikkeld zijn um, en ja dan kan je gewoon met je telefoon wat en dan uh, kan je zelf dus ja de natuur ontdekken of, ja dus, en daar daar heb je ook weer allerlei verschillende soorten excursies in dus ook fietsroutes en uh, kijk en uh, ja en als onderdeel voor voor onze opleiding uh, heb ik samen met uh, twee andere uh, studenten hebben wij uh, een excursie voor de campus ontwikkeld. Dat is uh, dat we, ja, dat was heel leuk om te doen. Dat, het is een route van ongeveer vijf kilometer. Ja. Uh, die, die start bij het uh, kampstadion uh, Barnassia, ja. de parkeerplaats daar. En die loopt dan uh, ja, om het Vogelmeer heen en dan via het strand. ...door de duinen en via het strand terug naar Parnassia. En uh, ja, dat, dat is uh, het onze uh, stageopdrachten dat uh, die route ontwikkeld. En dat is een hele leuke route, begrijp ik dus. En die, uh, die kun je gewoon uh, wandelen via de app? Ja, ja dus dat is uh, de, de IPN-routes-app. En die kan je gratis downloaden op je telefoon. Oké. Okay. En, uh, en, ja, en daar staan ook uh, routes door heel Nederland in. Dus dat is niet alleen van zuid kinmerland maar... Dan... Oké. Okay. Dus dan gaan we even de luisteraars uh, heel langzaam en rustig herhalen. Het heet de IVN, dus Ivo, Victor, Nico, Routes app. En die kunt u gratis downloaden in de uh, Play Store of in de uh, Apple winkel. De Apple, ja. Ja, de app. Dat is heel fijn, en, uh, maar er zijn natuurlijk ook heel veel luisteraars die zijn niet zo heel erg handig nog met die mobiele telefoons, of niet meer. Um, uh, hoe kunnen ze uh, meer informatie vinden op de website? Wat is jullie website? Dat is een goede vraag. <laughs> uh, dat is echt uit mijn hoofd. Volgens mij is dat gewoon ivn.nl en dan zo'n forward slash Zuid-Kennemerland. Uh, maar als je googelt op ja. Uh, op uh, IVN Zuid-Kennemerland, dan, uh, dan vind je die site. Ja, ik ben zelf nog niet zo heel oud, dus ik heb hier mijn laptop voor, me. het is inderdaad, IVN.nl. En als u daar uh, op zoekt, dan kunt u meteen invullen aan de rechterkant uh, waar je de activiteiten zoekt. Dus dan kun je zelf het regio aangeven. Dus dan hoef je niet heel verder te zoeken. Hartstikke ja. mooi. Uh, ja. Ik moet zeggen, je had ook wel gewoon de afdeling voorlichting bij IVN kunnen gaan werken. Want dat is een heel duidelijk verhaal. Nou, dank. Ja. Ja, eigenlijk zo En ja. Ik vind het ook heel erg leuk. Het klinkt allemaal heel enthousiast. Dus ik, misschien, ik ben eigenlijk iemand die eigenlijk niet zo gauw eens in groepen doet. Maar misschien moet ik me gewoon maar een keer opgeven om gezellig mee te lopen. Is er dan ook wel een pauze als jullie zo'n lange wandeling maken? Um, nou ja, dus... Het is helemaal afhankelijk van, want uh, sommige activiteiten duren een uurtje. Ja. En, uh, en je hebt ook echt uh, ja, een soort van natuurmarathon die duurt de hele dag. <lacht> dat is, maar dat is echt voor, voor ja, mensen die dat leuk vinden. Ja. Um, maar het is dus, uh, de bedoeling is juist dat het heel laagdrempelig is. Ja. Uh, en het gaat om de natuurbeleving. Het uh, dus wordt ook niet doodgegooid met allerlei uh, namen of soorten. Uh, het gaat ja. echt om de, om de beleving en, en er is van alles, uh, ja, als je van vogels houdt, zijn er vogelwandelingen. Als je van vodelspoelen houdt, zijn er vodelspoelenwandelingen. En ja, van alles er tussenin. Uh, er zijn ook, uh, ik weet in, uh, bij Hoogte uh, dus ook aan uh, bosbaden. Ja. Dus dat is de beleving van het bos. Uh, ja, ik raad de luisteraars gewoon aan om, uh, ja, om om die website uh, in de gaten te houden. Yeah. En, uh, ja, en om te kijken of er, of er wat uh, voor ze... Dus je, in de buurt van Zandvoort, buurt van Zandvoort uh, doen we dus ook veel uh, activiteiten. Ja, ja, dus yeah. um, yeah. Er is bijvoorbeeld zo'n wandeling uh, oh. in de Amsterdamse waterleidingduinen. Yeah. En, uh, en dat is bij de ingang uh, Zandvoortse Laan. Uh, en er worden ook uh, normaliter gegeven in, uh, de, bij het roestverloren Park. Uh, en ja, en op, het, op het strand zijn er ook strand uh, En ja, de kunnen duinen natuurlijk, dat is ook in de buurt zeker. we gaan jou uh, nog eens vaker uitnodigen om uh, te vertellen. We krijgen zoveel informatie. Ik hoop dat de luisteraars met en papier bij de uitzending hebben om het allemaal op te schrijven. Ik, ik, wel oh, ik hoop dat het niet te veel is. Nee, helemaal niet. Uh, ik ben wel getwikkeld, want ja. uh, ik ben nog wel heel benieuwd wat een natuurmarathon is, zonder dat de mensen willen afschrikken. Ja, dat, dat is uh, één, één excursie die, uh, die door, de, door een van de gids wordt gegeven. En ja. dan uh, ga je eigenlijk uh, op de fiets. Uh, de hele dag op pad. Uh, ja, ik loop het op de fietsjes en dan zijn er, ja, dan fietsen denk ik eigenlijk best een groot gebied door. En dan wordt het afgewisseld met wandelingen en dan is er natuurlijk ook een lunchpauze tussendoor. Aha. Uh, maar dat is dus gewoon als je je echt de hele dag wil onderdompelen in de natuur en, en er alles over wilt. Nou, ik ga de, de... Maar, maar dat is dus één extreme, hè? Dat ja, de... natuurlijk, dat snap ik. Ja. Nou ja, dat woord nog nooit gehoord, dat is een natuurmarathon. Dacht, ik wil de luisteraars vast ook wel even weten wat het is. Maar je kunt dus dan gewoon meedoen op individuele basis. Je kan meedoen voor activiteiten van een uurtje. Je kan meedoen als je acht bent, en je kan meedoen als je tachtig bent. Daar komt het eigenlijk op neer. Precies, ja. Nou. ja dus, uh, en, uh, en het uitgangspunt is uh, de natuurbeleving. Oké. Okay. En als er nou iemand ook zegt, nou, ik vind het zo'n enthousiast verhaal van de Juno. You know. ik wil ook gids worden, kan dat? Dat kan. Aha. Um, ja, die cursus die wordt in principe elke twee jaar geloof ik uh, gegeven. Um, maar ik weet niet, uh, want vanwege corona uh, is onze cursus uh, anders verlopen, die heeft langer ja. geduurd. En uh, die hebben we ook moeten aanpassen. Of die hebben de cursusleiders moeten aanpassen. Natuurlijk. Um, ik weet, ik weet niet wat de plannen zijn voor de volgende cursus, maar dat kan ik zeker. Ik zou dan ook uh, de website in uh, de gaten houden. Ja, de website in de gaten houden en natuurlijk gewoon een keertje meelopen... om te kijken of het überhaupt iets voor je is, toch? Ja, sowieso. Zoveel ja, mogelijk. Zoveel mogelijk. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, ik ja. dank je ontzettend uh, ik, voor alle... De, de, de, de excursies die, die beginnen dus nu ook weer op te komen langzaam. Ja. Uh, en uh, natuurlijk wordt er, wel, wordt er wel rekening gehouden met de coronamaatregelen nog anderhalve meter afstand houden, maar uh, dat begint dus langzaam weer uh, op, op, uh, op gang te komen. Dus ja, dus je kan flink ja. aan de slag. Hou in Ja. Hartstikke leuk. Dank je wel voor alle informatie uh, en het enthousiasme. Uh, en uh, nou, Ik zal zelf zeker een keertje gaan meelopen. En ik hoop dat veel luisteraars zeggen... goh ik uh, ga een keer meedoen op anderhalve meter afstand. Uh, een uurtje, twee uurtjes, drie uurtjes op de fiets. Lopend, maakt niet uit. Iedereen kan uh, iets van zijn of haar galen vinden op de website ivn.nl. streepje zuid En anders kunt u gewoon daar de regio aangeven waar u wilt gaan wandelen. Helemaal fijn. Ja. Perfect. Super. Dankjewel voor je bijdrage. En een uh, heel fijn weekend nog. Hetzelfde. Giet dan. Dag. Dag. First eerste embrace, ik heb with you with that now I they finally come just one thing everybody wants in ZFM. the ZFM